met het NW-journaal. Max Verstappen heeft met zijn over... was als tweede gestart... en haalde in de eerste bocht Sebastian Vettel in. Die koppositie gaf hij niet meer uit de handen. Verstappen sprak na afloop van een van de makkelijkste races uit zijn carrière. Het is de derde keer dat hij een Formule 1 race wint. Lewis Hamilton werd negende, maar stelde wel zijn vierde wereldtitel veilig. GroenLinks in Amsterdam is verbaasd over de opwinding bij andere partijen over een campagne van de onlangs overleden burgemeester Van der Laan. Volgens Elsevier Weekblad was het een geheime campagne tegen radicalisering waar de wethouders en de gemeenteraad niets van afwisten. Maar de gemeenteraad heeft er volgens GroenLinks in maart over gesproken met toenmalig loco-burgemeester Ollongren.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 Ze moest van de rechter de partijnaam veranderen omdat hij te veel lijkt op de naam van een antidiscriminatiebureau. De naam bijeen wordt ook gebruikt door een therapeutische praktijk in Koog en de Zaan. Maar dat is volgens de partij zo'n andere tak van sport dat voor iedereen het onderscheid duidelijk moet zijn. De Duitse spoorwegen overwegen een nieuwe hoge snelheidstrein te vernoemen naar Anne Frank. Die naam kwam naar voren uit een publieksenquête. Duitse media zetten vraagtekens bij de vernoeming, omdat Anne Frank in 1944 per trein naar concentratiekamp bergen Belze werd afgevoerd, waar ze enkele maanden later overleed. Het weer hier en daar valt nog een bui. Het wordt een koude nacht met minimaal tussen 3 en 10 graden. En kans op vorst aan de grond. Morgen veel bewolking met lokaal een bui. Maar ook af en toe zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het. FN. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Vermindert, mijn adem stopt en mijn einde komt. Zal toch mijn zieluloflied blijven zingen? Tienduizend jaren tot in meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Na, verheerlijk zijn heilige naam, verheerlijk zijn heilige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 Verborgen door een steen Toen u zich gaf Verborgen er alleen Als een rood, Geplukt en weggegooid Nam in de straat En dacht aan mij Meer dan ook.